Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De corona-zelftesten zijn op veel plekken uitverkocht. Via online webshops zijn ze vaak niet verkrijgbaar. En ook in winkels zijn de waterstaafpakketjes moeilijk te vinden. Veel mensen zijn op zoek naar de testen na de persconferentie van vrijdag. Toen deed demissionaire premier Rutte deze oproep. Ga je bij anderen op bezoek? Ont ontvang je bezoek? Doe dan een zelftest. Volgens droogisterijen is hamsteren niet nodig. Deze week worden de voorraden weer aangevuld. De vaccins tegen corona werken waarschijnlijk goed tegen de Omicron- variant, zegt een epidemioloog in Zuid-Afrika. Maar het is nog te vroeg om te zeggen hoe ziek je wordt van deze variant. Omicron zou besmettelijker zijn, maar waarschijnlijk word je na vaccinatie niet ernstig ziek. Wereldwijd worden vluchten beperkt met Zuidelijk Afrika om de verspreiding van de coronavariant te remmen. Schurft rukt op. Mensen die de huidziekte hebben, loopt langzaam op. Schurft krijg je door kleine mijten die onder de huid gaan zitten. De eitjes en poep die ze achterlaten zorgen voor irritatie en uitslag. Via gebruikte dekens, gedragen kleren of nauw lichamelijk contact krijg je het. Een hoogleraar zegt in het AD dat vooral studenten beter zouden moeten weten hoe ze schurft behandelen en voorkomen. En bewoners van een flat in Den Bosch kunnen nog altijd niet naar huis... In de kruipruimte van het complex werd vanochtend een gaslek ontdekt. Die is inmiddels gedicht, maar helemaal veilig is de bol nog niet. Tientallen mensen werden vanochtend vroeg uit hun huis gehaald. Ik was al douchen en dan ik denk: wat, wat wordt er toch op de deuren geponst. Dus ik kon het niet thuis brengen. Uiteindelijk denk ik dan: we gaan kijken. Ja, de politie voor de deur. Ik ben wakker geworden en toen hoorde ik dat we eruit poesten. Ik had mijn uh, tas meegenomen, mijn sleutels, mijn portemonnee, mijn telefoon en mijn sigaretten. Ik stond onder de douche, man. werd ik gebeld eruit, want er is een gaslek. De brandweer is druk bezig om de flat te ventileren. om al het gas eruit te krijgen. Daarna mag iedereen weer naar huis. We heb ik het weer nog te trekken buien over in de Limburgse heuvels af en toe natte sneeuw. En af en toe zie je de zon ook. Het is 5 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friese van de ANWB. Vier op de A10, de ringweg van Amsterdam tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens. 2 kilometer met een minuut of 5 vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Forget about the worries on your mind. You can. Het blijft lekker hè? om de muziek uit de jaren 80 uh, voor je te draaien. We horen de grote muzikale familie The Barts en The Rhythm of the Nights. Het eerste plaatje na het nieuws weer van drie uur. Dat betekent het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Op deze kille zaterdagmiddag wel lekker binnen blijven en luisteren naar de radio. En wat gaan we allemaal nog doen in dit uur, het jan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 Weer terug is met een uh, nieuwe plaatje hoor. De Easy on Me, inderdaad. Adel. We gaan weer uh, naar het voetbal toe. Even kijken hoe het uh, met uh, Jan en uh, zijn team is. Uh, Jan, hoe gaat het daar? Het is uh, 3-1 geworden. 3-1, oké. Okay. Ja, maar... Dus uh, de, ja, de, de vluggestart hebben we niet ja. door kunnen zetten, Jan. Wacht even hoor. Nee, nee, nee, We hebben wel een hoop kansen gehad, hoor. Uh, maar Almere heeft zich enigszins gepakt en. Uh...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 Ik hoop dat uh, Ron Kalers ook luistert voor Bietzim. Die zei vorige week van, uh, noem mijn naam nog even, maar uh, het is een rond met deze. Bij deze genoemd, Ron Kalers van Bietzim. Bij deze genoemd, heel veel goed. Hoe ja. is het met de publieke belangstelling? De publieke belangstelling? Nou, de kantine zit vol. <laughs> Ik heb extra bestuursleden aangehouden. Ja, allemaal in het bestuur.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 4-1. Ja, uh, ja toch. 4-1. Nou, zo gaan we de tweede helft ook weer lekker door met scoren. Jan, heb je de zin in? Nou, dit is 24 minuten nu, dus uh, het is afgelopen. Oké, okay, nou Neem we straks een lekker uh, gluwandje of zo om warm te worden <laughs> of zit je gewoon ja, in de bestuurskamer. Hij moet nog ja. uh, uh, verslag doen <laughs> ja, hoor. Dus uh, rustig, aan, Jan. <laughs> Ja, doe ik. Oké, okay, en tot de tweede helft, dan horen we je weer. Jan van der Leeden, inderdaad aanwezig bij SV Zandvoort Almere. Je hoorde het al van hem. 4 tegen 1 op dit moment. Nou, mooie score voor de heren van SV Zandvoort. Ron Calis van Bietzim zou er ook heel blij mee zijn, denk ik. Suck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 Dankjewel, dankjewel. Nou, nou, dat was weer een uh, persconferentie gisteren met uh, ja, nog strengere maatregelen voor jullie als uh, horeca. Ja, dat klopt. Uh, ja, we worden je niet vrolijker van uh, elke keer. Het is net een beetje een yo effect Maar ja, uh, wat doen we eraan, hè? Nou, het is, uh, was, je, was je gewoon in, in, in de zaak gisteravond toen de persconferentie...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 Ja, nou ja, denk je dat het drie weken duurt? Of, uh... <laughs> nou ja, ik ben nog positief wat dat betreft. <laughs> ja, je vindt toch niet gek dat wij niet meer zo positief zijn? Nee, nee, ik snap hem. Ja, We hebben wel zo'n een hele korte lockdown. Het zou een hele korte lockdown zijn en die heeft uh, maanden geduurd volgens mij. Ja, dat, dus, uh... dat bedoel ik dus. Ja, ik, ik denk dat het wel over januari of over uh, het oude nieuw heen getild wordt. Maar, maar goed, laten we van drie weken uitgaan en. Uh...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 Je kan ik wel thuis gaan zitten, maar dan uh, word je ook niet vrouwelijker van. Het nee, nee, in... ja, ik het wel heel gezellig, heb, hoor, met Gada. Dus, uh, <laughs> <laughs> niet, dat het, <laughs> niet dat het niet gezellig is, maar... Ja, je denkt, dat zeg ik nou mooi op de radio, ja, want ja. ze luistert. Als ja, ik... ja, de... <laughs> <laughs> krijg ik dat weer, <laughs> ja. Nee, maar, maar, maar in, in het verleden, ook met al die, die regels die dan weer aangepast weer, werden... was je toch altijd redelijk creatief wat betreft uh, uh, je openingstijden... en je toegankelijkheid van, uh, van de ja. zaak?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 Dat zijn de regels. Ja, dus aan de deurcontrole voor uh, mensen of ze een uh, geldige QR-code hebben. Dan de anderhalve meter in, uh, ja. in de mondkapjes als je gaat ja, lopen. Ja, uh, nou, dat uh, wordt een heel uh, gedoe. Ja, we hebben al een hele uh, opleiding gehad voor in, Dus uh, dat komt helemaal goed. <laughs> nee, ja. ja, klopt. Wat dat betreft uh, leg, leg, leg, leggen de, de verantwoordelijke politici wel uh, de, de, de uitvoering uh, bij de ondernemer uh, zelf. Ja, hè? Dat, is, dat is gewoon verschrikkelijk, vind ik hoor. Maar goed... Uh,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 Nee, maar bete betekent, betekent voor jouzelf waarschijnlijk ook... Uh, ik bedoel, uh, en voor, voor je zoon om, om veel uren zelf in de, de zaak te gaan staan? Ja. ja. Nou ja, veel uren zijn er niet meer. Nee, nee. <lacht> <lacht> ja, jij bent al dag jou, hoor. Ja, ja <lacht> dat is waar. Hele, we, hele werkdag van 1 tot 5 uh, uur. Uh. <lacht> ja, dat is uh, best wel een hele... hele nee, maar ja, goed. Uh, Die draait gewoon zijn eigen dagen en... Uh, we, ja, het zijn alleen korte dagen. Uh, en we hopen dat, uh, dat de vaste gasten, want toeristen ja. zijn er ook bijna niet meer natuurlijk, dat de vaste een beetje, een beetje aankomen waar ja. Is er al wat uh, bekend uh, bij jullie uh, over uh, steun voor uh, de komende periode? Want uh, ja, dit, uh, dit kost wel weer uh, heel veel conditie ja. en dus ja. uh, inkomsten.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 Rob en ik, we moeten een keer vroeg beginnen. Eén uur, ja, ja één uur. Dat zijn wel uh, andere tijden, Ron. Je kent ook tijd naar bed, dus... Ja, nee, dat klopt. Ik kan gelijk door. Geweldig. Ik wil wel al mijn collega's even sterk wezen de komende tijden, want het is hard zat allemaal dit.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 Uh, groetje, Graag gedaan. Groetjes aan je medewerkers en uh, we gaan elkaar zien de komende drie ja, weken. tot de volgende keer. Okido, toffie. Oké, okay, hoi. doei. doei. Doe. Dat was uh, de Haltestraat. daar hebben we het uiteraard uh, over uh, Ron Brouwer van uh, Lauro en Hardy. De komende drie weken dus om uh, vijf uur dicht, maar hij gaat om één uur s middags open. Dus van één tot vijf ben je van harte welkom. The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 Nou. In ieder geval uh, jullie uh, allemaal daar een, uh, een goed weekend en uh, blijf gezond. Dankjewel. Uh, heel veel succes met het uh, aanpassen van het programma. En uh, ja. tot binnenkort waarschijnlijk. En een onderdeel van uh, de evenementagenda is altijd wel uh, jazz in Zandvoort. Maar ja. uh, voorlopig ja, ligt dat ook uh, even plat, uh, Albert-Jan? Ja, maar dat ligt natuurlijk ook uh, voor de uh, Classic Concerts. Zal, uh, zal uh, weer rond de tafel moeten met van, hoe moeten we hiermee aan? De toneelvereniging zal ook weer rond de tafel gaan en overleggen wat, wat dit voor hun betekent. Dus ik zou zeggen, houdt u de diverse websites in de gaten van, met betrekking tot hun evenementen... ...of verschoven of af, afgeblazen of een, een ander alternatief daarvoor. Maar wat natuurlijk wel doorgaat is de, het Zandvoorts Museum, dat kunt u altijd nog blijven bezoeken...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 Raadpleeg de diverse websites voor meer informatie over de nieuwe coronaregels. Dankjewel albert Dat was de evenementagenda, inclusief Hans uh, Rijmers dus A van uh, Jazz pa. in Zandvoort. A, A ceux qui n'en ont pas, pa. Rosa, Rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoie. Et toi, Albert. Quand on train, tu ramasses les verres. Céline, Bater.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 Frotter, frotter, mieux vaut ne pas si Frotter, frotter, si tu ne me connais pas Brosser, brosser, tu pourras toujours te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 Zo, is de wedstrijd uh, weer uh, aangevangen? De wedstrijd is inmiddels uh, negen minuten bezig in de tweede helft. Oké, okay, hoe zijn we de kleedkamer uitgekomen, Jan? Uh, dezelfde elf. Uh, alleen uh, Koen is gevangen door zelf Abrakan. Die heeft uh, Koen uit lachen de De kleine tenen, iemand was erop gesprongen. Dus die mogen gebroken zelfs. <tus>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 De wordt net neergelegd, uh, op de hoek van de uh, 16 meter, dus we krijgen een vrije trap te nemen. Die nemen we nog even mee. Die, ja. Ik sta in de keuken, man uh, <laughs> oh, oh, oh, hey, oh, Wat gaan we ik eten? Stond, <laughs> ik, stond, ik stond nog net met een biertje in... Uh, Okay. In de kantine heb een rustig plekje op zoeken. Hier, want, uh... Ja, heel verstandig. Goed, maar in de keuken. Maar uh, je ziet dus niet wat er gebeurt nu. Uh... Ja, ja, ja. ja. Oh, wel. Hij uh... heeft raam en kleine trap. Gaat Jeffrey nemen met een heel mooi linkerbeen. Heel goed, linkerbeen. Uh, de bal gaat over. Dus uh, okay. Uh, okay. het blijft hierheen. Nou ja, we komen straks weer uh, bij je terug, uh, Jan. Heel veel succes en uh, ik zou zeggen kook ze daar in de keuken. The winds my the ship that put to sea. The name <laughs> okay. of the ship was a bully of tea. The winds blew up her bow, down or below. My bully boys blow. <gasps> Soon may the man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue is done, we'll take our leave and go. She'd not been two weeks from shore when down on her a right whale bore.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 Deze may the well is done, we'll take leave and go. Deze shanty, uh, the well is speciaal come the gemaakt voor uh, CFM Wist je dat? Ja. ja, de Sea Shanty heet die namelijk <laughs> Ja, ja, ja, echt waar Nathan Evans uh, was dat Nog meer uh, lekkere muziek komt eraan hoor vanmiddag bye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 Doe boodschappen, koop bij ondernemers in Zandvoort en zo helpen we hier elkaar door de winter heen. Nou, ik heb er niks aan toe te voegen, dus uh, inderdaad, koop lokaal in, uh, dan krijg je ook uh, loten en dan maak je kans op uh, mooie prijzen en uh, elk jaar zijn het hele mooie prijzen. Ik heb al een paar keer een prijs gewonnen trouwens, uh, Albert-Jan. Ja, wrijven ja. we er maar in. Dat is <laughs> echt waar. Ik ben zo gelukkig in de liefde, jong. Ja, En, en, en wat, uh, wat won ik? Vier pizza's in één keer af te halen. Dus ik heb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 Fleetwood Mac, die plaat ken je uiteraard nog wel... Everywhere in een nieuw jasje. Hij is leuk. Nieuwe single... Meestal worden singles als ze opnieuw ingezongen worden een beetje verprutst. Maar dat is zeker niet het geval bij deze Fleetwood Mac and Everywhere. Nou, Horan en, en Marie hoorden je. Dan gaan wel alweer op naar het nieuws en weer van 4 uur graag tot zometeen. I go, I go, I go He made the jam, broke the mold so it can't be sold Took the bit, stole it, taken, move to the goose, can't forsake it Up and down, You spin around, your text is out, heads in the air, feet on the ground, party hard, hard not to party, moving close Body to body, I I don't make a, I don't make I don't make a, I go, I I don't make I don't know, a, I don't make a, I don't make I don't make a, I don't I don't make a, I don't I don't make I go white away. I don't I don't make I don't make I don't make your I don't make I don't make your I don't make I don't make I don't make I don't make your I know, I don't make your eyes, and I don't make your eyes, and I your is wild.